You were looking to your left You were looking to your right You need a woman tonight You need a lover so right You need a woman tonight I got this feeling, got this feeling inside I'm not looking The tango vraagt die dan bij mij opberot... wat heb je dan nodig als je iets anders wil? Hè? Als je geen vrouw nodig hebt, zou het maar kunnen. Dan heb je misschien iets anders nodig. Maar ja, daarop komt geen antwoord in dit lied van de Captain en toneel uit de jaren zeventig. You need a woman tonight. Op middernacht, de late avond, met Alfred Borghout. Goeie avond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook weer bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Mijn eerste in 2026 en uh, ik ga me de komende weken nog vaak vergissen. Misschien jij ook wel. En schrijf dan gewoon weer 2020, 2025 op in een uh, antwoord of een brief of zomaar notitie. Nou ja, hebben we allemaal wel eens zo'n uh, momentje. Nou ja. uh, in de show, want daar gaan we natuurlijk aan beginnen. Lekkere muziek hè, komt eraan. Heel veel afwisseling. Ook muziek voor oude hippies onder ons. Dus dat zit wel goed. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je. Dus, wat gaan we doen? Jeroen van Gent komt langs met zijn reportage. Hij vroeg op straat, wanneer was u voor het laatst jaloers? Wow, wel een goede vraag. Wanneer was dat? Ik weet het nog wel hoor. En middagstekkers komt voorbij met de fietser. Maar of hij op de fiets komt, is punt 2. En het laatste onderwerp is uh, Stichting Nooit voorbij. Wat doet deze zeer interessante stichting? U hoort het zometeen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Laatavond. Dit is de late avond. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comproviado para fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato.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 nieuwjaarswens is met deze muziek eigenlijk niet meer nodig, hè? want dit is een nieuwjaarswens op zichzelf. Prachtige muziek. Lekker. Erasmo, Carlos en uh, Katjaka. Mechanica. En muziek voor de oude hippies onder ons. Jawel, zeker. It's a beautiful day en White Bird van ongelooflijk lang geleerd. Maar wel lekker en daarom in deze mooie aflevering van De Late Avond. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen van, Jeroen van Gent. Ga ik dat nou verkeerd uitspreken? Wat krijgen we nu? Dat op de eerste vrijdag van 2026. Maar goed, Jeroen ging de straat op en tekende op uit de monden van uh, ja, voorbijgangers. Of zij ooit wel eens een keer van die kwalijke gevoelens hebben. Nou ja, kwalijk, misschien ook wel een beetje gezond. Wanneer was u voor het laatst jaloers, vroeg hij. Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort. Ik heb een hengel. Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Dat is de vraag. 30 jaar geleden. Oh, dat is wel. <laughs> <laughs> wat kan dat zijn? Uh, bijna echtscheiding, dus. Uh... Oh, oké. Ja, oké, okay. okay, ja. nou ja, hoef ik niet al de details te nee, weten. Okay. Maar u lepelt het wel onmiddellijk op. Het is echt. Ja, uh... ja. Het is wel 30 jaar geleden, maar nog wel levend. Ja, verder ben ik nooit zo jaloers. Oh, oké. Okay. Dat was wel een soort van overtreffende de trap toen. Ja. Nou ja, uh, denkt u nog wel eens over? Nee hoor. Dat weleens door de Nee erbij? hoor, nee, het is nee, niet. Lach. Het is lach. Ja. Maar uh, uh, er komt niks in de buurt van die jaloersigheid. Nee, niets. Nee. Dat, ik bedoel, niks vergelijkbaars. Nee hoor. Nee, hoor. Oké. Okay. Hey, we gaan heen. Meneer, meneer, mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort, voor de grap? Wat wil ik u weten? Mag dat, heel kort? Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Ja, dat ben ik eigenlijk nooit. Goed? Nee. Maar het hoeft niet een, een ondeugd te zijn, hoor. Het, het kan best wel positief zijn. Dus dat... Nee, ik laat het altijd op afkomen. Uh, ik, ik zat er altijd positief in. Oké. Had het lol in mijn leven? In hè? het leven, ja. Lol. Ja, zeker. Potje bier erbij, lekker toch? Oh, dat is knap. <laughs> dat is best wel. Hartstikke ja, Ik ga ook wel van. Dus, uh... Nou, dat kan ik me echt niet. Nee, dat kan ik me gelukkig niet en Dat ben ik ook niet van, natuurlijk. Ik gun iedereen het zijn als ze maar blij zijn. En vooral in deze tijd. Ja, ja. Het is, uh, nee. Maar het kan toch wel, dat er, ondanks nee, goede kar karakter door doordat je wel eens afgunstig bent. Nee, nee kan nee, echt nee. niet. Nee. Dat zou ik, nou, dat eigenlijk heel, uh, zou ik me niet echt kunnen herinneren. Nee, nee, nee. Jeetje, Van de zomer, als toen mensen op vakantie waren en ik niet. Oh, <laughs> ja. Okay, maar, kan... maar jaloers, in de, echt jaloers ben ik nooit, want ik gun het andere mensen altijd wel. Maar dan is het meer dat ik ze benijd. Nou ja, maar het, kan, het hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan nee. ergens toe leiden. Dat denk ja. denkt van nou ja, ik wil die. Nou dat. Nou ja. ja. En vakantie kan altijd nog uh, komen, toch? Zeker, nee hoor, daarom. Dus, uh, In ja. september, oktober, weet ik veel. Nou, dat kan dat altijd toch? Volgend jaar, denk ik. Volgend jaar weer. <laughs> ja. Ik zie voor fronsen. Nou. Ik kan niet. Ik zei het niet, weten. Nee? Echt jaloers, nee. Dat nee. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik denk toen ik nog een vriendje had, half jaar geleden, die had een beste vriendin en er ging die elke keer afspreken. Toen was ik wel jaloers. Oh ja? Ja. Ja, dat was wel een goede Ja. Ja. Echt boos, misschien wel. Nou ja, het viel me mee aan, ik wist dat het een stom gevoel was, dus. Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Wat heb je eraan gedaan? Kan, kan natuurlijk iets aan doen, ik weet niet. Ja, gewoon een beetje met vrienden over gepraat en dat ze me dan gerust stelden, weet je wel dat. En hem gewoon met rust gelaten. Want <laughs> zielig, want hij deed niet zoveel verkeerd. Jeetje, laat maar nadenken. Nou, dat geeft niet. Het is niet live. Het is een opname. Hoe lang heeft u? <laughs> uh, geeft helemaal niks. We nee, altijd, uh... nee, nee. Ik altijd. Nee, ik ben een uh, tevreden mens. Dus ik heb alles wat ik wilde. Ik zie niet bij iemand uh, anders iets uh, moois of schoenen. Of uh, dus ja, nou, niet echt. Uh, Ook niet, kan een het beetje, niet, ja, niet een beetje. Yourself, nee, niet een beetje zelfs, helemaal niet. Nee, Nou worst. ja, weet je, dan heb je wel eens zoiets van, uh, goh, uh, als ik nu in Spanje zou wonen of uh, oh, ja. dan had ik altijd lekker weer. Okay, ja, jeug op jeugd, dat zou op ik jeugd. wel willen hebben, ja? Of jong willen zijn. Jaren maar, terug. Ja, dat krijg een... je niet. Nee, nee, nee. <laughs> maar is dat nooit iets dat je zegt van afgunstig moment? Dat kan ja, in principe gaan. niet. Dus uh, ik heb een leuke hobby. Een beetje vogels kweken, gaat altijd goed, lekker. Vogels kweken. Ja. Aha, uh, wacht even, foliere uh, en allemaal vogeltjes? Uh... Nee, ik heb buiten een volière en ik heb binnen een hoop uh, kooien staan. Ja, ja. In de schuur dan, zeg maar. Was je het laatste wapenfeit daaromtrend? He? Ja, ik heb twee soorten. Ik heb van die voorwerpers en ik heb van die groeningen. Dus, uh... Groeningen? Oh. Ja, met de tentoonstelling leuk, uh, leuk gedaan, leuk, leuke pretjes. Dus, uh... Goed, oké, dank Bedankt voor de reactie, Goed. dank u wel. Oh. I'm van Robin Gap, een van de broeders uit de BG's, weet je nog, like a fool hoor je hier in de avond. En je hoorde ervoor Willy Denzee met si Pa, Ja. Dus, allemaal in de show. Zo meteen een uh, leuke column van Midas Dekkers. Het loopt altijd anders af, zo'n column, dan dat je denkt. Het heet De Fietser. Maar wat daarvan terechtkomt, dat hoor je zo meteen... na dit nummer van 90 jaar geleden. George Formby, When I'm Cleaning Windows. go cleaning windows to earn an honest bob For a nosy parker it's an interesting job Now it's a job that just suits me A window cleaner you would be If you can see what I can see When I'm cleaning windows Honeymooning couples too you should see them villain too, you'd be surprised at things they do when i'm cleaning windows in my profession i'll work hard but i'll never stop i'll climb this blinking ladder till i get right to the top the blushing bride she looks divine the bridegroom he is doing fine i'd rather have his job than mine when i'm cleaning windows The chambermaid, sweet names I call It's a wonder I don't fall My mind's not on my work at all When I'm cleaning windows I know a fella's such a swell He has a thirst that's plain to tell I've seen him drink his bath as well When I'm cleaning windows Oh, in my profession I'll work hard, but I'll never stop I'll climb this blinking ladder Till I get right to the top Pajamas lying side by side Ladies' night is I have spied I've often seen what goes inside When I'm cleaning windows talky queen she looks a flapper on the screen she's more like 80 than 18 when i'm cleaning windows she pulls her hair all down behind then pulls down her never mind and after that pulls down the blind when i'm cleaning windows in my profession i'll work hard but i'll never stop i'll climb this blinking ladder till i get right to the top An old maid walks around the floor She's so fed up one day I'm sure She'll drag me in and lock the door When I'm cleaning windows lagere school volgde de HBS. Zo kwam ik van de regen in de drup. Zowel op de sint school als op het sint Ignatius college waren lijfstraffen normaal. Minstens twee keer per week werden de jongens van mijn klas een lokaal ingedreven vol martelapparatuur. Onbarmachtig werden onze onrijpe jongenslijven de wandrekken ingejaagd, dubbel gevouwen in de ringen of aan de rekstok verwrongen. Tot slot moesten we elkaar met een leren bal bekogelen. De pijn en angst waren het ergst nog niet. Dat waren de vernedering en de zinledigheid. In de tijd van al die dwangarbeid had je je Frans of biologie kunnen leren. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze drogreden liepen al mijn protesten stuk. Zelden is meer onheil in een jonge ziel gesticht dan door deze dubieuze rechtvaardiging uit voorwetenschappelijke tijden. Nog nooit is een positief verband tussen de omvang van je biceps en die van je verstand aangetoond. Integendeel, mij is geen enkele afbeelding bekend van Charles Darwin aan de ringen, Simon Kamichelt in het doel of Gerard van het Reven achter een bal aan. Het deelnemersveld bij sterrenslag riep eveneens vragen op... over de invloed van het lichaam op de geest. De grootste geest van onze tijd, de computer... heeft het lichaam zelfs geheel afgeschaft. Denken en doen gaan niet goed samen. Neem nou de fiets. Snelle fietsers die in felgekleurde kleding... groepsgewijs de fietspaden terroriseren... hebben het denken aan de fietsenmaker uitbesteed... Geen enkel apparaat is zo goed doordacht als de fiets. Samen met zijn fietser vormt ze de meest efficiënte machine die we kennen. Met het minste energieverbruik brengt de fiets de zwaarste fietser het verst naar zijn school of kantoor. Op je zadel gezeten hoef je niet als bij het lopen steeds je lichaam op te tillen... en je verspilt geen energie aan het verslijten van je schoenen. Fietsen gaat driemaal zo hard als lopen en kost maar een vijfde van de energie. Dat is fijn voor scholieren en voor klerken, maar maakt de fiets ongeschikt voor sporters. Al trap je van hier tot Tokio, een racefiets zit zo doelmatig in elkaar dat je er amper slanker of leniger van wordt. Om jezelf te trainen heb je juist inefficiënte apparaten nodig. De ware sporter herken je aan zijn volgeladen bakfiets. Of je gaat hardlopen. Op klompen. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Weinig uitdrukkingen zijn zo misleidend en beledigend als deze. Ze is een klap in het gezicht van iedereen met een lichamelijke handicap. Als een gezonde geest echt alleen in een gezond lichaam wil huizen... zijn invaliden per definitie geestelijk minderwaardig. Maar omdat er beneden iets stuk is, hoeft er van boven nog niks aan te mankeren... Zie Stephen Hawking, die lichamelijk zo krakkemikkig in elkaar zit... dat hij nauwelijks zijn wenkbrauwen op kan trekken... maar wel mooi de grootste natuurkundige van onze tijd is. Het gaat om de computer, niet om het tafeltje waar die op staat. Te zeggen dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist... zou verboden moeten worden. Het is je reinste discriminatie. Er is geen enkele reden om aan de verstandelijke vermogens... van een lichamelijk gehandicapte te twijfelen. Tot hij aan de Paralympics mee wil doen natuurlijk. Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur Zelf een hoe zelfbewust de voetballer die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen maakt, hoe lachter genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt.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 Wordt. Ze schoppen hem misschien haalt.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 Let's go to the De late avond met Alfred Blokhuizen. just all end up sleep bij en Groot hoorde je. En de eenzame fiets, oftewel Jimmy. Alweer uit 1973, zo lang geleden al. En non Lands met Spaceman, dat komt twintig jaar later uit. Hmm, je hoort het allemaal hier in de late avond. Laatste onderwerp zo meteen. Hè? Een interview met Herman de Bruin. Stichting Nooit voorbij. Biedt families een plek om herinneringen en liefde vast te leggen. Zodat geen enkel kind ooit vergeten wordt. Met liefde en toewijding ondersteunen zij gezinnen in hun rouwproces. Terwijl er samen wordt gewerkt aan een toekomst vol hoop en verbinding. Een prachtig onderwerp. Komt eraan. Na deze van Chris de En Fatal Hesitation. praten met Melanie van der Lek namens de Stichting Nooit Voorbij. Want die stichting gaan we belichten. Melanie, welkom. Ja, Dank je De Stichting Nooit Voorbij. Wat houdt die in? Het is een stichting die vijf jaar geleden is opgericht... door Mirjam Lauwe van Beckum. Zij heeft een jaar eerder... Haar zoontje verloren, heeft daar een boek over geschreven en zoveel reacties op gekregen van mensen die dat ook wilden. dat zij eens na gaan denken over hoe zou ik die mensen kunnen helpen. En van daaruit is de stichting eigenlijk geboren: mm -hmm. uh, met een missie om gezinnen waar, die te maken hebben gekregen met het verlies van een kind. Yeah. in de breedste zin van het woord: het gaat om stilgeboren kinderen, tot uh, kinderen, nou ja, tot zeg maar, jongvolwassen leeftijd. die op wat voor manier dan ook uh, ons hier hebben moeten verlaten. Om, om die te steunen, te ondersteunen, uh, met lotgenotencontact, met uh, een monument maken, een herinneringsmonument eigenlijk voor de kinderen door middel van het uitgeven van boeken. Dus mm -hmm. de stichting heeft een uh, eigen uitgeverij in beheer en brengt jaarlijks een tweetal boeken uit met daarin verliesverhalen van de ouders, waarin ouders hun verhaal kunnen vertellen en dat is ontzettend helpend. Daarnaast ja. is er gewoon lotgenotencontact. Is er voor de jongeren in de gezinnen een, uh, een mogelijkheid om contact met elkaar te krijgen. Dat hebben we in het verleden gedaan, ook met een boek geschreven door die jongeren. Door een kamp met de jongeren. Mm -hmm. Er zijn sterrendagen georganiseerd waarin juist de jongere kinderen in het gezin een dag beleefd hebben. Die uh, echt voor hen was en in het teken van plezier omdat zij toch ook te maken hebben met het verdriet van de ouders in huis... dat zij een keer in het middelpunt staan. Ja, ja, want het zijn allemaal kinderen die omgekomen zijn. Door wat voor oorzaak je dat nou? ook? Kan dat ook verkeersongelukken zijn? Dat zijn verkeer... ja, vorig jaar is er bijvoorbeeld een themaboek uitgebracht... Nooit weg van jou. En dat gaat over verkeersongevallen. Mm -hmm. Er is ook een boek uitgebracht zomaar ineens... over kinderen die uh, over het algemeen heel kortdurend ziek zijn geweest. Dan hebben we het over hersenvliesontsteking... Ja, of ja. Een, uh, bacterië een bacteriële infectie in het bloed. Er zijn verhalenbundels uitgebracht. En dan kan het ook gaan over kinderen met een stofwisselingsziekte... kinderen met kanker... stilgeboren kindjes. Ja. Het gaat erom dat die kinderen zijn er niet meer. En dat is het verdriet. Ja. Daar kan je wat mee doen. Klopt, ja. ja. En daar want, kun je elkaar in steunen als ja, lotgenoten. Ja, lotgenoten. Want als je met elkaar bent, je zegt net bewust van... dan wordt er plezier gemaakt. Op zo'n sterrendag bijvoorbeeld voor ja. de kinderen. Dan, je kunt voorstellen dat jongere kinderen in het gezin... Ja, die leven ook weer verder. Die leven hun leven ook heel snel weer verder. En ja. die kunnen heel makkelijk schakelen tussen verdriet en plezier. En uh, bij ouders is er zeker in het begin na het verlies... heel veel aandacht voor het kind wat er niet meer is. Mm -hmm. Er wordt geen kind zo gemist als het kind wat er niet meer is. Uh, ja, dat is ook al zo. Nee. En nou ja, die kinderen die willen we dan ook een dag geven... ...waar ja, plezier vooral centraal precies. staat... ...door middel van zo'n sterre dag. Ja, merk je dan toch wel dat er een soort, soms een schaduw overheen valt... ...of is het gewoon heel plezierig dan? Op het moment zelf is het vooral uh, plezier. Natuurlijk valt er, uh, kunnen er ook tranen vallen. Ja, je kan het uh, er niet kan... los van zien. Hè? Nee, dat kun je zeker niet. Uh, bovendien de activiteiten voor kinderen... Uh, ja, ...die omhelzen dat plezier... ...maar soms ook wel... Door middel van liedjes, door middel van teksten, uh, dat het verdriet geraakt wordt. En zeker bij mm. ouders is dat natuurlijk iets wat, uh, wat dan al snel gevoelig ja. ligt. Zijn er dan mensen bij betrokken die daar mee om kunnen gaan? Ja, als zoiets nee. opkomt? Ja, zeker wel. Uh, sowieso hebben we veel lotgenoten die uh, rondlopen. Maar bij de stichting zijn ook een uh, aantal psychologen betrokken. Die juist ook op die dagen aanwezig zijn. Ja, en alles om mensen weer op pad te helpen eigenlijk, ondanks al dat verdriet wat er is. Ja, om perspectief te bieden mm -hmm. uh, en om elkaar te vinden, steun te bieden en vooral de liefde en de herinneringen een plek te geven. De stichting Nooit Voorbij, heel zinvol in, in Nederland. Hoe kunnen mensen die stichting benaderen? Via de website neem ik aan? Sowieso via de website www.stichtingnooitvoorbij.nl uh, en daar is uh, voor de rest ook alle informatie terug te vinden. We hebben, uh, zijn ook op de socials actief. Dus Facebook, Instagram en LinkedIn Zij, uh, is de stichting ook terug te vinden. En zoek even op Nooit Voorbij en dan kom je dat allemaal tegen. Zeker. Dankjewel uh, voor dit gesprek. Melanie van der Lek over de stichting Nooit Voorbij. Tot middernacht, de late avond. Met stevige stenen van onder naar boven, een muurtje gebouwd en binnengebleven. Door schade en schande in iemand veranderd die niemand vertrouwt. Zich niet durft te geven, wat ik niet durf te zoeken, komt uit onverwachte hoeken naar mij. Is het moment? Ik word wie ik ben. Ontmoet in mezelf wie ik nooit heb gekend. Ik vertrek naar deze plek. Alleen hier. Lekker, lekker. Lekker. Inderdaad. Deze van Nick en Simon in de show aan het einde van deze aflevering van de late avond. Gek van geluk. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Maandag is het natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer prachtige muziek draaien en leuke onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van deze show. Rich Halls en Bastard. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.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 Like nothing.